Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Door al negens met het NOS-journaal. Bij het distributiecentra van online supermarkt Picnic... is de werkomgeving onveilig, de werkdruk te hoog en zijn beloningen te laag. Dat meldt trouw. De krant baseert zich op foto's en documenten... die een onderzoek van vakbond FNV onder ruim 100 medewerkers ondersteunen. In distributiecentra is het zo druk dat karretjes geregeld botsen... waardoor medewerkers kneuzingen oplopen... En ook zouden ze vaak veel te zwaar moeten tillen. Picnic erkent dat er problemen zijn die deels het gevolg zijn van de groei van het bedrijf. En fouten worden volgens Picnic snel hersteld. ProRail heeft een ondernemer ruim 18 miljoen euro betaald voor stukken grond die de spoorbeheerder gratis had kunnen krijgen. Dat schrijft het AD. Het gaat om percelen langs het spoor die eerder in handen waren van NS-vastgoed. Tot twee keer toe bood hij de grond gratis aan bij ProRail. Na een negatief advies van het ministerie zag ProRail er vanaf. Een Rotterdamse vastgoedondernemer kocht een stukken grond... en kreeg 8 miljoen euro toe om de grond te onderhouden. Daarna bleek ProRail de grond toch nodig te hebben... en werd hij gekocht voor ruim 18 miljoen euro. De politie wil dat de Tweede Kamer haast maakt met een wetsvoorstel... waarmee de minister criminele motorclubs direct kan verbieden. Dat is volgens politiechef Miltenburg nodig... nu er steeds meer nieuwe clubs opduiken in Nederland...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 Ik hoop dat we dan nog de gelegenheid krijgen om een weerwoord te, bij, te hebben bij deze twee winnaars van het jeugddebat. Ik, uh, jij als uh, oud-politicus, laat ik je helemaal niet vangen gaan. <lacht> Dank je. Kort Rijer zorgt voor de techniek en hij heeft ook de muziek bij elkaar verzonnen. Gert van Kuik, uh, uh, eindredactie, <coughs> hebt de redactie gedaan. Gert doet de eindredactie en doet ook de koffie vandaag. En uh, wij samen presenteren dat er dan. Vanzelfsprekend, dat gaan we goed doen. Tegenover ons zit uh, wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Komt daar nou een nieuwe voor? Want als je zegt, economie en toerisme... daar staat 1,7 miljoen voor gereserveerd. Dat gaat omhoog, zegt u. Uh, veiligheid, 2 miljoen, dat gaat omhoog, zegt u. Um, dan zal je daar toch een aanpassing aan ja, moeten doen? Die, die zitten er dus in. En in deze begroting zitten die wijzigingen verwerkt. Dus die begroting... Dus wat wij zien in de krant is de waarheid. Is de, nou, dat, is, dat is wat we inschatten, wat er gaat gebeuren. En dan okay. bleef nog een klein beetje over. Maar dat zat, dat zat dus allemaal. Dus dat hele uitvoeringsprogramma. Dus werk aan die duurzaamheid, meer veiligheid...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 er wordt heel veel Santa gerund. Ja, en je hebt zelf al 60 vanuit de Rotary. Er ja, ja. zijn ook uh, niet-uit de Rotary. die worden we niet overspoeld met dit soort runs. Met die Santa-run nog niet, denk ik. Nee, dat nee, nee. is het enige. Ja. <laughs> maar er zijn wel heel veel loop-evenementen, ja, daar ben ik met je eens. Ja. Ja, maar het blijkt toch ja. dat de mensen daar uh, toch een enorme belangstelling altijd voor hebben. Er wordt veel gelopen natuurlijk. Ook oh, kijk maar op de straat als je s'avonds over straat loopt, ja. of de ochtends vroeg.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 Ja, nou, Roy vindt het leuk? Absoluut. En de Rotary organiseert meer van dit soort runs. We hebben laatst ook zo'n uh, mooie run gehad. Maar de Wethouder Bluis als laatste traditioneel eindigde. Uh, als als laatste loper. traditioneel, dat vind ja, ik wel mooi. Wat werd daar verteld? Van de Wethouder die geeft de start zijn en die eindigt, komt als laatste over de finish. Ja. Ligt dat uh, aan zijn conditie? Nee, dat dacht ik niet. Dat was, niet. Dat was bij uh, Sandford Loopt. Dat was bij Sandford Loopt. Ja, ja. En dat was ook voor het goede doel, ook door de Rotary georganiseerd. Ja, deels. En, de, en deels ja. ook ja, door die, de die, die waren sponsor.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 En je mag toch ook wel je telefoon laten zien met je inschrijfbewijs... in plaats van een papier? Ik denk het wel, ja. Dat nee, is wel <laughs> hele een heel, heel, heel erg Roy. <laughs> Roy is meer van de weg. Um, nog even over de afstanden. Want ja. er zijn natuurlijk ook mensen die echt uh, eigenlijk niet lopen... niet hard lopen, maar wel voor de gezelligheid mee willen lopen. Dat is, ja, ja. dit is, dit is een, uh, een rondje van 1,3 kilometer. En is een wandeling doen. Dus de ouders willen geen ja, wandeling doen. Het is ook geen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 en een stuk Kerkstraat. Dus dat rondje moet je in gedachten hebben. En dan finish op het Gassersplein? Uh, of bij of, de ijsbaan. Dat nou ja. is nog niet zeker. Okay. Dat ligt een beetje aan de ruimte. Ja. Nou, nou, dat, dat is, is ook leuk dat je ijsbaan er ligt. De en dan die zandrun eromheen. Dat, ja, dat, uh, dat, dat is maakt een prachtig kerstafreel. Goed. Um, samenvattend. Als je mee wil doen kost dat 12,50 euro. Voor volwassenen. En voor kinderen. 10 euro. En je kan... Uh,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 die daar behoefte aan hebben. Aan een warme, gezellige avond. Hapjes, drankjes. Entree is gratis. We hebben sponsoren gevonden. Die mag je best noemen hoor. Ja, wij zijn altijd bang dat we er een vergeten. Maar eigenlijk de mensen die altijd sponsoren. Waar je altijd op kan bouwen. Zoals Holland Casino, Hema. Patrick Berg, Berg Rabbel. Rotary. En de gemeente.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 06-238-39-337. Nou, dat doen, we straks, dat doen we er straks <laughs> nog een keer. In ieder geval uh, 150 plaatsen. Uh, de beachpopsingers. De piano Bobo Benji. Die is dan voor mij een beetje onbekend. Ja, ja. maar het is wel een, uh, een van het formaat. Ja? Ja, ja. Want zit hij zit op het conservatorium ja. en uh, hij komt uit Bulgarije, geloof oh, ik. Hè? Ja. En hij heet anders, maar hij zegt: noem mij maar Bobo. <laughs> <Heel> moeilijke is <laughs> uh, niet uit te spreken. Nee. Niet uit te spreken, naam. Nou, en Bobo is uh, wel makkelijk. makkelijker. Ja. Wat hebben wij nog meer? Brass Assembly uh, ZFC Saandijk. Ja, uitgenodigd, inderdaad. Uit de regio? Ja. Uit de regio, ja. En die komen ook gratis en van niks? Ja hoor. Nou. Nee. <laughs> ja hoor. Nee, nee, nee. Hey, Busje en zo. Nee. nee, dat kan ook ja. niet. Nee, dat, dat snap, kan nee. ook niet. Nee, uh, er zijn natuurlijk altijd dingen die... Uh, die geld kosten. Uh, en keer, daar heb je die die ook geld. sponsoren Precies. voor ja, nodig. Daar heb je ja. voor en nodig. En het heel intrigerende. Albert Heijn was ik Albert Heijn. Albert Heijn. Ook goed. Die let op de kleintjes. Precies.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 ingelast en uh, nou ja, wij bedienen zelf. We zorgen ook dat die, die mensen zeg maar, uh, voor de ouderen, dat, is, dat moet nog wel even gezegd worden, het is wel vooral voor oudere, senioren. En mensen oudere, de, senioren. ja Senioren ben je natuurlijk ook al, al vrij snel, maar ik bedoel Tichtwoord, ook voor de echte. Jullie ook, jullie ook. Wij mogen ook uh, <laughs> zitten door. José, wij komen ook. <laughs> nee, jij moet wat doen. Maar die, uh, die <laughs> ik, lopen ik er rond. wel Ik zitten. Krijg je een advocaatje met slagroom, Ben? Heerlijk. Ja. Gluwijn, warme chocolademelk met slagroom... Uh, ...hapjes, drankjes... Uh, nee, ...honeybollen, nee, ik, zie Cor, ik zie Cor van Lekker het kijken, maar jij bent geen senior. Nou, is nou. het grijs, hoor. Antwoord, dat mag. Maar is dat <lacht> jou. jou? Nou, nou, nou, nou. nou. Uh, maar goed.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 Kunnen Mijn telefoon staat nu uit, maar straks mag je rinkelen. <laughs> ja, veel. Oh. Dat, zal, dat zal zeker gebeuren. Het was wel een gewaagde uitspraak trouwens dat jullie ermee begonnen zijn, vond ik. Nou, Want het is nee. natuurlijk al een nieuwjaarsconcert wat al een aantal jaren draait. Ja, nee, dit, dit, dit, is, echt, dit is echt kerst. <laughs> dit is echt kerst. Ja, wij zingen op het nieuwjaarsconcert zingen wij geen kerstliederen. Dat is nee, maar jullie, uit ons normale repertoire. Ja. Zijn ja. jullie dit jaar bij het nieuwjaarsconcert? Uh, nee, dit jaar niet. Maar we zijn er wel, ja, wel jaren ja, ja, ja. bij al. Ja, ja, ja, ja, ja. ja en zoveel jaar Dat uh, uh, het, het, het het ja. Ja, is een dat zitten Het niet wel wat je zegt, want uh, wat Wat wel opgevallen is, beetje barst van de beetje ja. Vrouwenkoor, mannenkoor, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Wij ademen goede zeelucht... Dus, uh. natuurlijk. Wij ademen goede zeelucht, dan kunnen we goed zingen. Uh, maar het gaat ook niet een beetje aan, aan de Zandvoort, dus dat ze daar plezier in hebben? Volgens mij wel. Ik denk het wel. Want het anders het, uh, anders het zijn er niet zo voor... koren. Nee. Nee, het is voor een klein plaatsje betrekkelijk uh, veel koren. Ja, en Zandvoort is natuurlijk gewoon een heel actief plaatsje. Bij ja. Iedereen ja, doet wel uh, één of twee of drie verschillende dingen. Ja, klopt. Dus dat past ja. daar wel bij. Ja, dat past er zeker wel bij. Dus Goed. mensen komen...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 Kunnen jullie hem opkomen en dan is dat beperkt? Dan proberen we dat op te zoeken okay. om iemand ervoor te krijgen. fijn. Ja. met welwillende beachpopzingers, moet dat lukken. Dat komt ook. Nou, Fantastisch. Dan. <lacht> Heb je op de 21ste ook moeten doen, hoor. En op de 23ste moet je hardlopen. Jij ja, ja. ook, Ben. Ik ben niet in het land, de 21ste. Maar goed, oh, ik ik, kan ik, uh, passen. <lacht> <lacht> ik dank jullie voor de komst. En ik wens jullie een, een gezellig kerstconcert met de beetspopzingers op 21 december. Gaat om 7 uur avonds. Gaat Dankjewel.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 Af. is het omdat? Dat je eigenlijk geen wind door mij gaf? Wat ben jij, ha? Oh, het is net of ik tegen een uur praat. Doe tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een uur praat. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gesleept door ons verhaal Je me zo in de kou staan Waarom zou je dat doen? Het is dat tegen de uur praat Doet tenminste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Ik ga de muur breien, de mensen. het minst over oh. We zouden toch voor elkaar door het vuur Gaan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 En op 18 december hebben we optreden van het Kamerkantoor I Cantori Allegri op de weekmarkt in Zandvoort Noord. 21 december is de openlucht kerstmusical op het Raadhuisplein. Weet iemand misschien hoe laat dat begint? Zo te zien niemand, maar dat komt waarschijnlijk nog in de Zandvoortse Ja, Een, ja.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 En uh, wil je daar aan meedoen, kijk in de Zandvoortskrant. Er staat een grote advertentie in waarbij je je online kan opgeven. En als je dat gedaan hebt, kun je deze week je pak ophalen, hoor. Ik ben blij. Ik ga mijn pak ophalen, want ik heb al betaald. 23 uh, december, dezelfde dag, hebben we dan ook nog uh, Classic Concerts... met het Alfens Kamerkoor Kantibele in de Protestantse Kerk. begint om drie uur en de entree is slechts vijf euro.